Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oostenrijk is een klopjacht bezig op een mensensmokkelaar. Het gebeurt nadat de politie vanmiddag 30 vluchtelingen had gevonden in een klein busje. Twee van hen waren al overleden, melden Oostenrijkse media. Het busje, volgepropt met mensen, kwam uit Hongarije en werd net over de grens aangehouden. De bestuurder en waarschijnlijk ook de mensensmokkelaar sloeg hierna op de vlucht. Hij zou mogelijk bewapend zijn. De politie zoekt nu met helikopter, drones en honden naar de man. Zeker één pand van een kwekerij aan de stoofweg in sint Anneland is door een brand volledig verwoest. Er kwam veel rook vrij en voor, mensen die er wonen, en voor mensen die er wonen kunnen daar nog last van hebben. Een verslaggever van Omroep Zeeland zag het vanmiddag gebeuren. Je hoort, ziet en ruikt het hier al van verre. En als je dan eenmaal dichterbij komt dan zie je ook hoeveel ambulances, brandweer en politie hier is uitgerukt om het kasselcomplex nog enigszins te redden. Volgens de veiligheidsregio hadden meerdere mensen die in de loodsen waren rook ingeademd. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer denkt nog de hele avond bezig te zijn met nablussen. En voor het eerst zijn er in Spanje meer fietsen verkocht dan auto's. En die moeten ergens vandaan komen, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Spaanse fietsfanaten kwamen op het idee om op veilingen in Nederland de fietsen op te kopen... De fietsen komen bij ons uit gemeentelijke depots. Ja, je hoort het goed. De tweewielers komen dus bij ons vandaan. Vrachtwagens vol met fietsen rijden daarom naar Spanje, omdat ze daar moeilijk te krijgen zijn. Sinds corona is fietsen daar veel populairder en is er een run op die dingen. En wat betaal je daar dan voor zo'n Nederlands tweedehandsje? Een gebruikte Nederlandse fiets gaat hier voor 175 euro van de hand. En je krijgt een gratis fietsles bij. Ja, vooral de terugtraprem is voor sommige Spanjaarden nog even wennen. Het weer vanavond op veel plekken droogt, koelt niet echt af, het blijft zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met ochtends motregen en later een paar flinke buien, wordt rond de 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A27, Utrecht-richting Almere. Tussen Beeldhoven en Knoopert 1 Nes is de vertraging een kwartier, Er staat de vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. I am the greatest! This is the legend of Cassius Clay. The most beautiful fighter in the world today. He talks a great deal and brags indeedy of a muscular punch that's incredibly speedy. This brash young boxer is something to see and the heavyweight championship is his destiny. He is the greatest. <laughs> This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. And as you lie on the floor while the ref counts 10, you pray that you won't have to fight me again. The fistic world was dull and weary. With a champ like Liston, things had to be dreary. Someone with Dash brought fight fans a running with cash. Cash just clay. I'm the heavyweight champion of the world, and I'm going to become champion of the universe. But it's just what I want, a heavyweight crown, because I am great. I am the greatest. Pullman is all over, Joe Frazier. Frazier is down again, and he may be. No, he is rising. He is game. Hij weet niet waar hij is. De mandatory 8 count. Hij weet niet waar hij is. Zet FM, yes. Welkom terug bij de Killer Swing vanuit de Zandvoortse Duinring. Ja, Mohamed Ali. Voordat hij Mohamed Ali. Was, heette die Cassius Clay en hij opende als bokser, rapper en stand-up comedian... onze tweede uur met het nummer I'm the Greatest uit uh, augustus 1963... waarin hij al zijn overwinning tegen de regerend wereldkampioen Sonny Liston aankondigde. En zo gebeurde zes maanden later in februari 1964... waarna hij zich bekeerde tot de islam en voor de rest van zijn leven als Mohamed Ali... Door het leven ging. Under the auspices of President Mobutu from the heartland of Africa, live and direct from ringside in Kinshasa, Zaire. This is David Frost welcoming you to the world heavyweight championship fight between the champion, George Foreman, and the former champion, now the challenger, Muhammad Ali. Rumble in the jungle! Christian McBride en zijn band. Ja, een uitvoering reflecterend op dat legendarische gevecht... in Kinshasa-Zaire, wat tegenwoordig de Democratische Republiek van Congo is. Op 30 oktober 1974, daar vocht de ongeslagen zwaargewicht... Kampioen en twintige George Foreman tegen de dan 32-jarige Mohamed Ali. Die vanwege zijn weigering om als soldaat naar uh, Vietnam te worden uitgezonden... zijn bokslicentie van 1967 tot 1970 uh, verloor. Maar daarna een uh, geweldige, ongelooflijke comeback maakte... die dan uitmondde in uh, ja, de rumble in de jungle. Waarbij uh, Foreman in de achtste ronde door Mohamed Ali... knockout werd geslagen... En we blijven nog even bij die Rumble in de Jungle met de uh, BB King. Want pff, ja... Er was een heel een muziekfestijn uh, gepland aan de vooravond van, uh, van dat uh, boksfestijn. Maar toen raakte Vormen licht geblesseerd en werd het uh, uitgesteld, het, uh, de bokswedstrijd, voor een maand of zo, of twee maanden. Maar besloot de organisatie gewoon in september uh, dat feest, uh, dat uh, concert te laten doorgaan. Drie dagen lang met allerlei Amerikaanse en Afrikaanse artiesten. Uh, een soort uh, Woodstock van Afrika, zal ik maar zeggen. En daar hoorde je B.B. King. To know you is to love you. B.B. Uh, King op uh, ja op toppen van zijn kunde in die jaren. Eight. Hey. You okay? Mm -hmm. yeah. Yeah. Voor die vervaarlijke uppercuts die opstoten, daarvoor waarschuwde ons de gitarist Chuck Loop. Uh, die ons uh, ja, eigenlijk laat uh, wegdansen van het uh, gevaar. Van. Je luistert nog steeds naar Killer Swing vanuit de Duinring. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst en we zijn aangekomen bij een van de favoriete rondes van ZFM Jazz. Daar gaan we zo naar luisteren, daar komen we zo bij. It's the final count the final En dit is mijn verhaal. Ik ben door in de aag. Hier is de Zijfstraat van Park Ruggenberg, in Grootsvouw. Zes weken oud, we luisteren naar het zuiden. Naar het zuiden van de Haag, uiteraard. De lieren en de boksen, de bril op het plakband opgelapt. Mijn vader was een orthodoxe, omdat er nergens vreemd genoeg was, uit de kerk gestapt. Een vet vier hoog, vijf kamers en één kachel, een kolenhok op het wokkel. Nij oh oh no oh oh oh oh oh oh Ga als blinde dragen Maar eens zoeken naar een job Ken je de wind van voren krijgen Hei je uh, blinden Heb jij geen ogen in je kop Je gaat nog die kan alleen maar incasseren. Ik voel de klappen nog altijd. Als ik ging boksen en terugsla, was dat wat. Nee nee nee nee. Nou kom mij maar zien, ik heb voor jullie de duurste plaatsen en een stapeltje CD's speciale aanbieding. Ik ben blij dat jullie me na al die tijd weer hebben opgezocht. Ik wacht op jullie bij het bochtje, uitverkocht verkocht. no no In the corner and the bell for round one. Note immediately the difference in the sizes of the two men. Ali with an enormous edge in reach. Ali at 217 and a half. Lubbers of the Netherlands at 194. Somebody better put you back into your place Simon Lyman Garfunkels de Boxer. In de coverversie van de geduchte Haagse Reigers. En niet die uh, Volendamse lichtgewichtjes uh, Nick en Simon. Binnengekomen op uh, plek 1656 in onze top 2021 cover-up. En dat nummer had zomaar kunnen slaan op de Nederlandse bokser Rudy Lubbers. Ooit een uitdager van Mohamed Ali in de jaren 70. Maar afgegleden in armoede en isolatie en enkele jaren geleden teruggevonden in the middle of nowhere in Bulgarije... levend in een Volkswagen busje, de bokser Rudy Lubbers. We will rock you, het Queen Anthem, Anthem in uh, vele voetbal- en bokstadions te horen. Maar onze Franse vrienden van Pink Turtle toverden die Queen-hit om tot een heuse jazzkraker... Te vinden op uh, nummer MookFX Speaker 1301 in diezelfde top 2021: Cover Up. Walking round your neighborhood you Gotta tear it in half Only one way you can clear your tormented mind Stop thinking she was just One of a kind You got the Roll with the puncher Miles Davis die kon zich behoorlijk identificeren met Jack Johnson. De bokser die ik in het eerste uur al uh, beschreef. En Miles Davis die maakte een album in 1971 getitelde Jack Johnson. En hij nam een aantal uh, sessies op ter voorbereiding van dat album. En die nummers die kwamen al uh, eigenlijk niet op dat album. Waarvan je dus net uh, eentje hoorde. Duran geheten. En dat is een tribute, een eerbetoon. Aan de uh, bokser uit Panama, Roberto Duran. Een veelvoudig uh, Kampioen, die maar liefst uh, tot 2001 actief zou blijven als bokser... en net zo'n lange professionele carrière had als uh, Jack Johnson. Dat album uh, Jack Johnson van uh, Miles Davis werd heel slecht gepromoot... Door, uh, door de Columbia, de platenmaatschappij. En het werd ook behoorlijk afgekraakt, uitgejouwd... Door de, door de jazzcritici uit die tijd. Maar ja, tegenwoordig wordt het gezien... als een van de hoogtepunten in de jazzrock. Tegenslag, ja... Je moet met klappen kunnen omgaan, leren incasseren en je niet uit het veld laten slaan. Roll with the punches, aldus Van de Man, Van Morrison. Oh, a straight right combination by Holyfield. Oh, Tyson's in trouble. Tyson looking to put Tyson down Mike Tyson... Uh, verloor een jaar later... zijn net uh, zwaargewicht titel aan rivaal Evander Holyfield... die uh, net als Iron Mike... mid-jaren 90 een uh, comeback maakte. Een uh, jaar later... werd de rematch beëindigd... toen uh, Tyson Holyfield... in zijn oorbeet... wat uh, een beetje symbool stond... voor Iron Mike's notoire gedrag... en teleurgang. Het nummertje dat je daarachter hoorde... Het heette The Contender en kwam van het uh, debuutalbum van de Managhan Street Band uit de Brooklyn. Ja, ik zie dat we nog zo'n 10 minuten te gaan, zijn, uh, te gaan hebben. We lopen tegen het einde van ons programma. Zoals altijd kun je uh, de playlist straks terugvinden op mijn blog mijngroeven.nl... Uh, ik zal ook weer een linker plaatsen naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Ik denk dat die lijst zo aan het einde van de middag erop staat. Uh, ja, nog 10 minuten. Wat gaan we doen? Nou, het volgende bijvoorbeeld. I guess it's time to start warming up. Yes. Jazz. Ja, daar luister je nog uh, naar. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. We zijn aan het einde gekomen van onze killer swing uit de Duinring. Muzie ja, de winnaar is de, van vandaag denk ik door uh, MKO. Muzikale Knockout ZFM Jazz. Ik hoop dat je dat ook uh, hebt uh, gevonden. We gaan er dus uh, uit uh, tot een volgende keer. Uh, ik draai nog één, twee nummertjes. Um, ja, laten we wel wezen... Um, je, je, je hoeft me natuurlijk niet meer uh, op straat of in de ring te vechten om indruk te maken. De computer games hebben gevechten mogelijk gemaakt. En dat nummertje hoorde je net uh, van de saxofoniste de Kamasi Washington. Die uh, uh, hoefde uh, in het verleden in zijn jeugd niet de bank uit te komen om te gaan vechten. Hij gebruikte daarvoor die computer games, virtual fights. En uh, hij heeft een nummer gemaakt, dat heette Street Fighter Maas. Aan een soort van ode, aan die virtuele prijsvechter, aan dat computerspel Street Fighter. Fighter, um, Ja, jazz en boksen. Ze hebben eigenlijk uh, meer gemeen dan je op het eerste gehoor of uh, gezicht zou denken. Ze hebben allebei uh, flinke optaters gehad. Hebben weten stand te houden dankzij de niet aflatende inzet van de atleten... en de muzikanten die met passie en volle overgave hun ding zijn blijven doen. Blijven improviseren, dansen, jabben, punchen en swingen. Jazz en boksen. Vaak afgeschreven, maar altijd herrezen en nooit uitgeteld... Als waren ze Rocky Bobao zelf. Ik zou zeggen: I'm gonna fly now. En de ondisputed heavyweight champion of the world: Zet een